Waterwagen moet met het RWS-journaal. In Halen in Noord-Limburg zijn steeds afval gedumpt, waarvan zeker één vat lekt. Brandweermannen in speciale pakken onderzoeken de vaten. Het gaat vrijwel zeker om afval uit een ecstasy-laboratorium. Eerder vandaag werden ook al vaten gevonden in Heusten in Brabant. Vermoedelijk zat ook daar drugsafval in. In natuurgebieden in het zuiden van Nederland worden geregeld vaten uit drugslaboratoria gedumpt. De man die afgelopen woensdag in Saoedi-Arabië aan ebola zou zijn overleden... had de ziekte waarschijnlijk toch niet. De eerste testresultaten uit het laboratorium zijn negatief... heeft het Saoedische ministerie van Volksgezondheid laten weten. De man overleed kort nadat hij was teruggekomen van een zakenruis naar Sierra Leone... een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door de ebola-epidemie. In laboratoria in Duitsland en de Verenigde Staten worden nog extra testen gedaan... om zeker te weten dat de overleden Saoedier inderdaad geen ebola had. De VN Veiligheidsraad is van plan financiële sancties op te leggen aan belangrijke leden van de islamitische terreurbeweging ISIS. Dat blijkt uit een uitgelekte ontwerpresolutie die door Groot-Brittannië is opgesteld. ISIS-leiders zouden niet meer mogen reizen en hun internationale tegoeden moeten worden bevroren. Ook veroordeelt de resolutie directe en indirecte handel met de extremisten. Mogelijk stemt de Veiligheidsraad komende week over de plannen. Voetbal FC Dordrecht is zijn entree in de Eredivisie goed begonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 2-1 voor de Dortenaren. De andere nieuwkomer Excelsior speelde Embreda gelijk tegen NAC. Het werd daar 1-1. En dat was ook de eindstand in Leeuwarden bij sportclub Kambuur tegen Twente.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 Met nu the Nightwalk. Welcome to the Mixon Weekend Mix. Mixon Weekend Mix. Mixon Weekend Mix Mixon Weekend Mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. This. This, this, this. Y'all ready for this? for this Don't you got to janna jibaje gi jan che banu gane chmane ya she yaksoxian gather she ban to dohan Are you ready? Ten, nine, eight, seven. We're not the- Peace. Club and get shit cracking. and get shit crackin'.